11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Joodse humor om te lachen. Zometeen in de gids.fm. Nu het nieuws met Jan van de Putten. Het kabinet staat open voor suggesties van de oppositie om dingen aan te passen. Dat zei premier Rutte aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Rutte wil zonder oogkleppen het beleid uitwerken. En dat, mevrouw de voorzitter, is ook de manier... waarop het kabinet kijkt naar de alternatieve voorstellen... die gisteren vanuit verschillende fracties zijn ingebracht. Laat ik nu al zeggen, we komen er zo uitvoerig over te spreken... dat ik heel veel waardering heb voor het feit... dat partijen zich op deze manier hier in de Kamer verantwoordelijk voelen... voor de oplossingen van de grote problemen waar ons land voor staat. Het kabinet gaat door met het zoeken van draagvlak. Rutte drong aan op realiteitszin. Het sluiten van compromissen is volgens hem geen zwakte. Het sluiten van vijf kolencentrales, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, is een kartelafspraak. Dat vindt toezichthouder, autoriteit, consument en markt. In het akkoord zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en tientallen organisaties over de toekomstige energievoorziening. De toezichthouder concludeert dat de vervroegde sluiting van de centrale leidt tot hogere prijzen voor consumenten, omdat er 10% minder energie wordt geproduceerd. De milieuvoordelen die worden behaald door sluiting van de kolencentrales wegen volgens de waakhond niet op tegen de prijsstijging voor de consument. Het is nog niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat energieakkoord. Sommige vakanties die zijn geboekt bij Oad gaan gewoon door. Het bedrijf ging gisteren failliet. Maar OWAD klanten die vandaag met Transavia zouden vliegen... kunnen gewoon weg. Hetzelfde geldt voor mensen die voor vandaag of morgen... een busreis bij Oad of een SRC-cultuurvakantie hebben geboekt. Alle andere OWAD reizen van vandaag zijn afgelast. Op de site van het bedrijf staat dat gedupeerden... contact moeten opnemen met de Stichting Garantiefonds Reizen. De 7000 OWAD klanten die al op vakantie zijn, kunnen die afmaken. Toei Nederland neemt de verplichtingen van OAT over. Voedingsmiddelenconcern Nutritia heeft in ziekenhuizen in Peking... meer dan 100 artsen omgekocht. Dat zegt een anonieme bron in een Chinese zakenkrant. De artsen zouden in ruil voor geld producten van Nutritia... hebben voorgeschreven aan patiënten. En ook zouden producten zijn voorgeschreven aan patiënten... die ze helemaal niet nodig hebben. De artsen zouden 10% van de omzet hebben gekregen... Ook werden reisjes voor hen georganiseerd. Nutricia is intussen een intern onderzoek begonnen. De Nederlandse jongen, die vorig jaar bekend werd als de Bosjongen... is in Duitsland veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. De jongen stond terecht voor oplichting. De 21-jarige Robin uit Hengelo klopte twee jaar geleden aan... bij het stadhuis van Berlijn. Hij vertelde dat hij minderjarig was... en dat hij vijf jaar met zijn vader door de bossen had gezworven... en onderdak zocht. Zijn identiteit maakte hij niet bekend. De politie publiceerde na negen maanden een foto van hem. Toen werd bekend om wie het ging en bleek ook dat hij het verhaal had verzonnen. De Duitse jeugdzorg eiste 30.000 euro van hem, maar van de rechter hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Wel krijgt hij dus een taakstraf. En het weer nog van het noordoosten uit steeds meer zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Ook morgen en zaterdag zon en een graad of 17. In de nachten is er kans op vorst aan de grond. Vorst aan de grond. Dus dat de voorbode van de horrorwinter die ons te wachten staat... hoort u zo meteen meer over. 239 euro? 239 euro? Jij hier? Bij de Volkswagen dealer? Ja.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 En nog voordeliger ook: UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. JupsiBusiness.nl. Vara. Radio 1. De gids.fm Met Felix Murders. Goedemorgen. Grappen over Joden worden meestal besmuikt gemaakt. Het voelt niet goed om het te hebben over de stereotypen van neuzen of handelsgeest. Maar in zijn striptekeningen doet de Joods-Nederlandse Ben Gershon dat wel. Want volgens hem is zelfspot de kern van de Joodse humor. Zijn strips zijn te zien in het Etty Hillesum Centrum in Deventer. En hij is zo hier. Vliegeren. Het vliegenfestival komt eraan komend weekend. En dat wordt dus oefenen. En onze verslaggever is al bezig. En het valt niet mee. In de korte film De Grens harnast een grensrechter zich om het veld op te gaan. En naar aanleiding daarvan praat ik over het geweld in het amateurvoetbal. Is de grens, voor de mensen die het moeten doen, bereikt? En voor de geïllustreerde versie... surf naar degids .fm. Het wordt heel erg koud deze winter. Duitse en Amerikaanse meteorologen berekenen dat Europa zich op moet maken voor ijzige temperaturen. De komende winter wordt dan ook niet zomaar een winter, maar een horrorwinter. Waar... Of niet waar? Wat mij betreft, niet waar. Meteoroloog en directeur van Meteoconsult Harry Otte. Goedemorgen meneer Otte. Hoe weet u dat zo zeker? Kun je dit geluid wat harder zetten? Ik zet hem harder. Ik draai nu aan deze knop. Is gebeurd. Hoe Dankjewel. weet u dat zo zeker? Ik weet niks zeker. Want. Uh... Verwachtingen voor een periode van een paar maanden vooruit... zijn per definitie heel erg onzeker. En een verwachting voor heel erg koud weer... daar moeten dan toch wel aanwijzingen voor zijn. En ik zie die aanwijzingen in ieder geval niet. Aan de andere kant, een horrorwinter is natuurlijk wel waar... als er weer geen elf stedentocht komt. Europa en de Verenigde Staten, daarin bevinden zich meteorologen... die zeggen, er komt een horrorwinter aan. Dus zij zien kennelijk die aanwijzingen wel. Wat zien zij, wat u niet ziet? Dat is moeilijk, hè, deze vraag. Ik heb er geen flauw idee van, want ik heb uh, uh, gisteren en vandaag... uitgebreid gekeken naar de verwachtingen van zowel het Europese weerscentrum... en dat is het centrum dat gezien wordt als het centrum... dat de beste weersverwachtingen berekent. En ook van de, de Amerikanen, van het GFS, het Global Forecasting Systeem. En daar zie ik helemaal niets wat erop zou wijzen... dat dat we een uh, heel koude winter laten staan... een horrorwinter zouden krijgen. Welke winter komt eraan, volgens u? Nou... Kijk, ik hoop dat we een winter krijgen... waarin we ook wat sneeuw en ijs krijgen, zoals de afgelopen winters. De voorlopige verwachtingen die duiden erop dat uh, november ongeveer normaal is... Uh, en dat daarna december, maar vooral januari en februari... eerder temperaturen boven normaal zouden hebben... dan temperaturen onder normaal. Wat niet uit wil sluiten dat er niet gewoon een periode... met wat vorst en ijs kan zijn, want dat is normaal in een winter. En wat zijn temperaturen boven normaal in de winter? Temperaturen boven normaal, dat betekent dat een gemiddelde maandtemperatuur uitkomt op een graad of drie, vier. En wanneer mag je een winter eigenlijk streng of wanneer mag je een winter horrorwinter noemen? Nou, een strenge winter, nou dan kijken we naar een speciaal getal. Dat noemen we wel het helmangetal of het vorstgetal dan kijken we naar dagen in de winterperiode... die een gemiddelde temperatuur hebben over het etmaal die onder nul ligt. En al die dagen eh, met de waarde van de gemiddelde temperatuur onder nul... die tellen we bij elkaar op en dat geeft een getal. En als dat getal boven de 200 uitkomt... dan spreken we van een strenge winter. Maar die komen niet zo heel vaak voor. De laatste strenge winter was de winter van 1978-1979. En de winter van 1985 die kwam er dichtbij in de buurt... maar heeft dat getal van 200 niet gehaald. En een strenge winter is dan meteen ook een horrorwinter? Nee, absoluut niet. Uh, 1979 was dat misschien wel omdat je heel veel uh, sneeuw en vooral ijzel had. Uh, ik weet nog heel goed dat ik met mijn radio uitzendingen voor het eerst begon in die, uh, zeg maar, horrorwinter van 1979, toen er vijf centimeter ijs lag op de Nederlandse wegen op een zondag en toen je overal kon schaatsen op straat. Maar een echte horrorwinter, dan zou ik eerder spreken over de winter van 1962, 1963 en nog meer over de winter van 1942, toen er onvoorstelbaar veel sneeuw gevallen is... in hele grote delen van Europa. Nu kun je toch spreken, hoe zit het eigenlijk met de klimaatverandering? Want morgen komt er een nieuw IPCC-rapport uit... Ja. waaruit zou blijken dat het wel meevalt met de opwarming van de aarde. Is dat zo? Nou, die aarde die is aan het opwarmen. En ik denk zelf dat dat uh, een beetje met uh, horten en stoten gaat. Dat het de ene keer wat langzamer gaat en daarna weer wat sneller. En tien jaar geleden waren er al berekeningen... dat het uh, zeg maar zo tussen 2005 en 2015 wat minder snel zou gaan. En dat het daarna wat sneller zou gaan, zo na 2015. Dus daar moeten we op wachten hoe zich dat realiseert. Maar het klimaatsysteem is ontzettend ingewikkeld. Om daar een heel klein voorbeeld van te geven. In 2008 hadden we een lanier. Jaar, dat een tegenovergestelde van El Nino. En La Niña betekent dat er heel veel regen valt uh, in het Amazonegebied... en ook in uh, grote delen van Australië. Daar is toen zoveel regen gevallen... dat de zeespiegel over de hele aarde met een paar millimeter gedaald is... Uh, dat zie je in de statistieken van de zeespiegelstijging zie je dat terug. Tegelijkertijd zorgt die regen ervoor dat er heel veel plantengroei is. En dat betekent dat er heel veel CO2 wordt vastgelegd. In het Amazonegebied alleen gaat dat al over ongeveer een gigaton. En dat is ongeveer 15% van de jaarlijkse toename aan CO2. Dus als je ook kijkt naar de CO2-statistieken uh, van de afgelopen vijf jaar... dan zie je eventjes dat die uh, CO2-toename een pas op de plaats maakt... Maar nu in het afgelopen jaar, dit jaar, weer sneller aan het stijgen is. Dus er zijn zoveel dingen die met elkaar samenhangen. En als je dan klimaatskeptici hebben die alleen naar de laatste drie, vier jaar kijken. Ja, dan ga je dingen redeneren of uh, concluderen uit cijfers die je over een veel langere periode moet bekijken. Nou, er zijn ook klimaatskeptici die kijken langer dan uh, hun neus lang is hoor. Maar goed, daarover <lacht> misschien een andere keer meer. Hoor, hoor je daar zelf toe? <lacht> nee, Harry Harriotter, okay. meteoroloog en directeur van Meteoconsult. De .fm. Ook al is gevliegerd met zo'n vliegen van bamboe en knisperend vliegerpapier. Er is natuurlijk niks mis mee, maar het kan ook anders. En dat is te zien op het Vliegerfestival aan het strand van Scheveningen. En de lucht die zal dan gevuld zijn met de meest waanzinnige vliegers... van ervaren vliegeraars uit binnen- en buitenland. Dominique Scholtes, die zelfs demonstraties gaf voor de koning van Thailand... Die is ook van de partij. En verslaggever Robert-Jan Boys speurt naar de geheime van het vliegen. Er wordt een grote plunjezak op het strand gezet. Klopt. We kijken even om ons heen. We voelen even. Het is bijzonder weinig wind. Het is windstil. Bijna wel. Het is wel mooi rustig. Het is heerlijk rustig. Het Nevelig. Het strand is leeg. De zee is vlak. Vrij vlak. Ik ruik hem wel, maar ik hoor hem niet. Wat van gaan de... die twee mannen doen? Ja, ik weet het. Uh, pak uit die zak. Nou, we gaan eens even... Heen. Daar komt het... Oh, dat behoorlijk dik touw wat erin zit. Geel dik touw. En een soort kunststof, uh, kunststof parachuteachtige stof komt er nu uit. Ja, het is een, uh, een spinnakerneilon heet dat. Dat is ah. een, uh, een speciaal uh, ontwikkeld goedje. Dat zeg maar heel licht is. En ja. heel stevig. Nou, dat wil uh, ik we wel of... even een beetje uitleggen. En dit is Als eigenlijk... ik wat moet doen, want... Uh, nou ja, hij mag dadelijk de lijn wel vasthouden ja. van me. dan, uh, Oké. Okay. Nou kijk, uh, hij ligt uh, Ik... zo'n beetje uit. Dit zijn twee, uh, twee langgerekte uh, stukken eigenlijk. Nou, dan moeten we dit ook altijd even uit de knoop halen. Dit is zeg maar die grote gele lijn. Dat ja. is de, de, de hoofdlijn, hè, de vlieglijn. Ja. En dan zie je hiernaast nog een heleboel spaghetti. Allemaal dunne lijntjes. Ja. Want die heten eigenlijk in het uh, vakjargon dan toomlijnen. Die lijnen gaan ervoor zorgen dat de vlieger gaat vliegen en dat hij onder een goede hoek... In de wind hangt. Het gaat om de hoek. Het gaat om... Ja, eigenlijk het gaat om, de drijfkracht. om hoe, de wind, hoe, hoe de wind langs de vlieger gaat. Daar gaat wind onder de vlieger langs en wind boven de vlieger langs. Mm -hmm. En hij moet eigenlijk zeg maar omhoog gezogen worden door de wind. Mm -hmm. En dat is een stukje aerodynamica wat daarbij zit. Ik kijk nog even naar het doek wat hier op het strand ligt. Zullen, ja. we, zullen we hem? Ja, ik dat we? We? Ja. ondanks dat er bijna geen wind is, toch wel. Ik ben toch even bedoel. benieuwd. Dan ga ik hem hier zo een beetje beet houden. Ja. En dan moet je wel aan de zijkant staan. Hè? Want oh. nu, nu, ja, kijk, okay. anders komt de wind er niet. Nou ja, wat? Doen, uh... huh? Zeg. Uh... Ik sta hier nou een tijdje voor uh, Jan met een kort achternaam. Ja, ja, een stuk uh, tenzail ja. omhoog te houden. Ja, ik vind wel dat je het heel erg goed doet. Maar het, dat, het, het lukt blijkt niet hè? Natuurlijk wel. We hebben natuurlijk, we zijn altijd een heel klein beetje afhankelijk. Ja. En dat is, uh, we hebben een heel klein beetje wind nodig. Ja. En dat komt op het strand bijna nooit het voor. Het Is er gewoon niet. Maar vandaag hebben we hem. Er is zeg maar geen wind. Maar wat had je de luisteraars nou willen leren, eigenlijk over het vliegen? Als ja. het over de kunst van het vliegen hebben. Ja, wat wat kan je ze leren? Eigenlijk is het, het uh, denk ik, het leukste van het vliegen is als je daarmee bezig bent. Je bent heerlijk buiten. Uh, je vergeet eigenlijk even alles om je heen als je met zo'n vlieger bezig bent. Want het is toch een sport om zo'n ding omhoog te houden. Ja. En daar lekker mee bezig te zijn. Eigenlijk het, het, het toch wel lekker zorgeloos kunnen genieten met zo'n ja, eigenlijk een lapje stof. Met een lapje stof die de lucht in gaat. Ja. En, en dan kan het heel groot zijn, dus ook. Ja. Zijn er geen grenzen? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat er geen grens is. Dat, en is, dat is... is het gewoon trekken aan het touwtje? Dat ding gaat er vanzelf de lucht in? En... Als de vlieger goed is, gaat hij vanzelf omhoog. Moet natuurlijk wel waaien. Eigenlijk is het zo, als je moet gaan rennen om een vlieger te laten vliegen... dan is er ergens iets niet goed. Hij moet uit zichzelf, als er wind is, gewoon uh, zichzelf opblazen... en dan moet hij gewoon rustig omhoog gaan. Het leuke hiervan is dat je eigenlijk alles in de lucht kan maken... Wat kan vliegen? Het, het, of je nou tegen me zegt, van, nou, het moet een, dit zijn dus eigenlijk een paar uh, hele lange benen. Hm? Ja, dit zijn uh, een paar... Uh... Is dat het? Ja, het zijn een uh, paar Ik zat het lange, te kijken uh, naar uh, die... Uh, uh, oh, is dat het zeg? Ja, en dan uh, als we dit even neerleggen... Uh, twee even van je lappen, maar uh, ja. Ja, je ziet het, Ik het is natuurlijk uh, plat allemaal. Dat komt omdat die een paar zo hele lange benen, zo... wat zullen we nou hebben, zeg. Zo groot, is. ja. We hebben misschien wel iets leuks. Lopen we wat voor soort dier. benen, mannen of vrouwen benen? Uh, Ik bedoel... Uh, ja, uh, dat is heel leuk dat je het vraagt. Uh, dit waren mannenbenen, maar nu heb ik wat hier een roze zakje. Die geven we meestal op het strand aan hele serieuze mensen. Oh. Ze zijn heel serieus aan het kijken en dan hebben ze hele mooie verhalen. En dan kijk, het is wel een kleintje, maar hij is wel heel grappig. Dan mag je mij vertellen wat je ziet. Ik zie een, uh, een klosje touw. Ja, een klosje touw. Een roze vlieger. Los, een roze vlieger. Met een zwarte, zwarte pantalon nou, eronder lijkt wel. Ja. Kijk. En dat is... Nou ja zeg, dat, is, dat lijkt wel vrouwenbenen met jaratelles. Ja, deze vlieger heet Nathalie's Legs. Gaan we Nathalie's op die tour? Benen. Ja, met jaratelles en alles. Dat is altijd best wel... Uh, ja. Ook weer te weinig wind voor, zeker ja, ja, ja, om deze, deze vindt, benen echt maar... tot moeite te laten komen. Ja, ja, ja, ja, ja, vandaag wel. Maar uh, van het weekend gaat het zeker lukken. Ik heb wel gezien dat er dan windkrachtje 3-4 is. Dus nou ja, beter kan het niet. Waar gaat het allemaal eindigen op vliegengebied? Ik heb geen idee. Ze zijn nu bezig om een, uh, um, een turbine in een vlieger te maken, volgens mij. Om wind uh, ja. op te kunnen. Of tenminste door middel van wind energie op te kunnen slaan. Uh, er wordt gewerkt om uh, ijsschotsen op de. Uh, Noordpool um, te verschuiven... als die in de weg liggen, met oh. hele grote vliegers. Oh, er is nog een, een hele taak voor jou weggelegd? Nou, nou niet voor, mij. Niet voor nee? mij. Nee, nee, nee. nee. Ik doe dat niet allemaal, maar ik weet wel dat het gaat, dat er mensen... mee bezig zijn. Maar als iemand wat van vliegers weet... is het wel deze meter die met zijn... Kijk naar die handen. Ja. Die met zijn handen vol eelt. Nathalie nou, Lexbeet heeft. Ik wens je een stijve bries. Ja. <laughs> Ik denk dat het goed gaat komen. Ja, want zonder wind sta je machteloos. Maar vliegeraar Dominique Scholten zal ongetwijfeld nog een poging doen. Dit weekend bijvoorbeeld tijdens het Vliegenfestival in Scheveningen. En reken maar dat Nathalie Lex dan in volle glorie door de lucht gaan zweven... want er is een redelijke bries opkomst. Huey Lewis en de News. 85, Huey Lewis en de news met The Power of Love. Zit ook in de film Back to the Future. En dat was geknipt in die film, geloof ik, zou te horen. Huey Lewis, niet te verwarren met Huey Lewis. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen, maar ik ga het hebben over Huey Lewis. Het is een strip van cartoonist Ben Gershon. En Huey verwijst naar Joods, het belangrijkste thema in het werk van Gershon. Zijn strips zijn tentoongesteld in verschillende musea... waaronder het Joods Historisch Museum in Amsterdam... en het Joodisch Museum in Wenen. Ben Gershon, goedemorgen. Ja, shalom. Jewie Lewis. Lijkt wel veel op elkaar. Komt die naam daar vandaan? Is dat daardoor geïnspireerd toevallig of niet? Uh, ja, onder andere. Maar het is ook, zeg maar, in Nederland is de titel idioot. Dat is de oorspronkelijke titel. Dat beschrijft ook eigenlijk de strip uh, net iets beter. Omdat ik, zeg maar, idiote situaties van uh, joden in een niet-Joodse samenleving uh, beschrijf. Of, uh, maar dan idioot geschreven met een j, hè? Ja, met een j. <laughs> maar uh, was het te moeilijk voor Nederland, Jewie Lewis? Uh, nou, ik ben begonnen in Nederland, zeg maar. Maar de strip werd gepubliceerd in het nieuw Israëlitische Weekblad, het NIW. Dat is het Joodse Weekblad. Maar dat stopte uiteindelijk. En toen ben ik naar het buitenland gegaan. Duitsland en Zwitserland. En moest ik toch een nieuwe titel gaan verzinnen. En toen kwam ik uit bij Julie Louie. En dat komt eigenlijk... Van het idee dat er vroeger werd er uh, uh, Louis Kans uh, antiek werd nagemaakt zeg maar vooral door Joden en dat werd dan Joey Louis, Louis genoemd om zeg maar, het nep karakter aan te geven dat het toch een beetje iets uh, anders was. In Zwitserland en in Duitsland Joey ja. Louis dat is ook niet bepaald een Duits klinkende naam natuurlijk, maar nee, nee, nee. ze begrijpen het daar wel. Ja, maar ik wil zeg maar de internationale markt opzoeken, dus ja ook uh, Engeland, Amerika. Er zijn tentoonstellingen in Amsterdam en in Wenen... en nu in het Etty Hillesum centrum in, ja, in Deventer. Deventer. Ja. Eh, daar is de tentoonstelling genoemd Idioot, weer die Nederlandse ja. titel. Was er al snel dat je begon tekenen zoveel belangstelling voor je werk dan? Uh, nou, op het moment dat de uh, strip in Nederland verscheen, uh, toen waren de reacties wel goed. Heb ik ook uh, allerlei, allerlei opdrachten gekregen, ook van Joodse maatschappelijke organisaties. En ik denk ja, op een gegeven moment is die publicatie hier gestopt. En uh, ja, toen kwam het Joods Historisch Museum Amsterdam. En ik denk dat de mensen het toch wel leuk vonden om de strip weer uh, te zien. Want iedereen vroeg zich, waar is die strip gebleven? En daar was hij opeens weer. dus... Uh, en die tentoonstelling in het buitenland, heb je die te danken aan de strips in het buitenland? Uh, ja. ja, dus uh, mijn strips die staan dan uh, inderdaad in Duitsland elke week en in uh, Zwitserland. Ik heb rond de uh, 40.000 uh, lezers op die manier per week. Uh, en Wenen, toevallig de, de stad ook van Sigmund Freud. Ja, klopt. Ik uh, was daar afgelopen mei inderdaad voor die tentoonstelling uh, geweest. En ja, als toerist in uh, Wenen ga je nou, ik natuurlijk ging naar de expositie daartoe. Maar toen bleek inderdaad ook de praktijk van Sigmund Freud daar te zijn... En ja, dat, ik was heel erg verrast, want Freud die blijkt dus gewoon een heel uh, onderzoek te hebben gedaan naar humor. En in zijn boek uh, gebruikt hij als voorbeelden alleen maar Joodse grappen. Ja. En ja, achteraf bezien is het best wel leuk, want hij heeft in de jaren dertig geschreven. En ja, we weten natuurlijk wat er daar is gebeurd in Wenen in de jaren dertig. En eigenlijk kun je het zien als een statement dat hij uh, de Joden op een positievere manier in beeld wilde brengen. Tegen de zeg maar nazi-sentimenten. Dus je hebt waar... de praktijk van Freud bezocht? Ja. En daar een beetje de lopen te leuren met je strips. Nou, dat niet, maar ik heb daar gewoon rondgekeken. Maar ik vond het dan inderdaad wel grappig... Van dat Freud ook zo met joodse humor bezig was. En ja, Freud die verbaasde zich echt... dat, dat dit eigenlijk een volkje is... dat zich op een hele aparte manier... Uh, vrolijk maakt om zijn eigen aard... Want dan gaat het vaak over grote neuzen. En altijd bezig zijn met geld. Dat zijn toch de stereotypen of niet? Ja dat zijn, dat zijn de stereotypen. En ik denk van ja als striptekenaar moet je natuurlijk. Ga je gauw over in stereotypen. Want het moet natuurlijk wel herkenbaar zijn voor de mensen. Dus ja ik schuw het niet om grote neus te tekenen. Ja, Astrid heeft ook een grote neus. Maar ja ik, ik teken mijn figuren ook wel met grote neus. En gewoon typisch herkenbaar joods. Uh, maar ik denk dat ik. Ook vooral naast de. Uh, ik, natuurlijk ga ik in op de negatieve dingen, de stereotypes. Maar ik laat ook vooral het positieve zien uh, van het Jodendom. Noem eens een voorbeeld daarvan? Uh, nou, een voorbeeld weet ik niet uh, direct. Maar kijk, ik ga niet dingen uit de weg. Dus Bijvoorbeeld, een feest is wel heel erg grappig. Wat je ziet bij alle religies. Dat heel veel feesten op elkaar lijken. Dus je hebt kerst in december. Maar dan heb je ook Ghanouka. Dat is een joods feest. Maar dat is allemaal draait allemaal om lichtjes. En hetzelfde is in februari. Heb je carnaval. Maar vlak daarna valt elke keer daarna heb je ook een Joodsfeest Purim En het gaat over verkleden. Dus heb ik zo'n strip gemaakt over een jongetje. En uh, zegt zijn vader van uh, ja, het is uh, bijna Purim En dan vraagt het jongetje van ja, maar ik zag toch laatst allemaal verkleden mensen. En dan zegt die uh, vader nee joh, dat was carnaval. En dan vraagt het jongetje van waarom vieren dat dan niet tegelijkertijd. En aan het eind komen ze uit bij een verkleedwinkel waar natuurlijk alles in de aanbieding is. En dat hij ja, we zijn niet voor niets Joden. Maar die, die stereotyperingen, als een ander dat nou zou gebruiken... een niet-Jood, dan zou die wellicht snel beschuldigd worden... van antisemitisme, of niet? Uh, ja, ik, ik denk dat inderdaad mijn strips... die zouden perfect in andere bladen passen... die uh, misschien een uh, minder positief beeld van Joden hebben... of uh, daar, dan zou het inderdaad een perfecte antisemitische strip zijn. Uh, maar ik denk toch, omdat ik juist uh, de balans zoek... In, in gewoon Jodendom op een ja, iets vrolijkere manier in beeld breng... en natuurlijk gewoon ingaan op de stereotypen... maar die eigenlijk een beetje belachelijk maken dat er ook... Eigenlijk voor de, voor de echte die-hard antisemiet uh, wordt het gras onder de voeten weggehaald. Als je zeg maar de grap maakt over de stereotyperingen. Want zelfspot is belangrijk in de ja, Joodse cultuur. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja? Ja. Daar drijft de Joodse cultuur ook op of niet? Uh, ja, nou, ik denk dat het toch wel een van de belangrijke herkenbare elementen is. van ja, er, is, er is zoveel ellende en eigenlijk probeer je met humor een beetje dat de baas te worden. En dat dan een beetje weg te wuiven. En Hoe kijk zelf... jij dan aan tegen die cartoons die er gemaakt zijn over Mohammed destijds? Die zoveel op heeft veroorzaakt. Ja, nou, ik, ik vind dat dat gewoon uh, gemaakt moet worden. En ik vind dat uh, inderdaad de mensen dat uh, gewoon moeten accepteren. En in, inderdaad, ik, ik ben ooit gevraagd om een strip te maken... voor een uh, islamitisch tijdschrift. Maar dat tijdschrift is er nooit gekomen. Maar ik had heel graag wel zo'n strip willen maken. Het enige probleem wat ik heb met uh, Mohammed cartoons... is dat ze gewoon echt niet grappig waren... En ja, voor mij zou dat inderdaad, omdat het gewoon echt niet grappig was, dan zou ik er wel de straat op gaan om daar zelf tegen te protesteren. Maar dan alleen dat het grappiger wordt. Maar ja, ik vind. Jij het, moet erom kunnen lachen. Je moet erom kunnen lachen. En dat is het probleem. Provoceren, dat heeft weinig zin. Je moet, je moet, als je iets moet, dan had je gewoon echt een hele leuke Mohammed-cartoon moeten maken. En hoe zijn de reacties op jouw werk? Zijn die over het algemeen positief? Of krijg je ook bakken stront over je heen? Uh, over het algemeen zijn de reacties heel erg positief. Ik, ik krijg heel veel reacties. Ik uh, publiceer ook op uh, Facebook uh, via mijn uh, site, pengerson.com. Ja, daar zie ik ook allerlei t-shirts en koffiebekers. Ja, ja. Maar tot nu toe zijn alle reacties uh, gelukkig uh, positief. Uh, dus, ja? Uh, zeker ja. Weten. ja, zeker weten. Het is weten. niet zo dat, je is, dat er een, een webmeneer of mevrouw achter zit die dat filtert. Nee, nee, nee. nee absoluut dan studeer niet. je ook nog bestuurskunde en fiscaal recht. Ja. Waar ligt jouw toekomst dan? Uh, mijn toekomst, ja. Ik, ik wil eigenlijk alles uh, combineren. Kijk, ik, ik hou van dingen gewoon uh, creëren en dingen doen. En ook, ja, ook in bestuurskunde en ook in fiscaal recht zitten gewoon hele creatieve dingen die je kunt uh, doen. Bijvoorbeeld uh, fiscaal hoe... Hoe zet je een goed uh, fiscaal uh, systeem op? En hoe ga je de routes vinden in de wet? En dat, daar zit eigenlijk ook best wel creativiteit in. Uh, maar ja, het is inderdaad gewoon een hele andere discipline. Als jij die Jewy van jou zou moeten omschrijven, wat is dat voor type? Ja, dat, dat hoofdfiguur ja, wat ik uh, gebruik. Het ja, is uh, zeg maar het stereotype beeld dat ik uh, van Joden heb. die, die echte, De orthodoxe Jood die altijd naar de synagoge gaat, altijd trouw uh, is. En, en ja, eigenlijk, eigenlijk wordt hij een beetje soms een slachtoffer van zijn eigen religie. Je ziet dat, dat in het Jodendom heel vaak de regel wordt het doel op zich. En daar zit vaak de grap in. Ik zie nu een strip op de, op de site staan. Een ja. indrukwekkende cv... Uh, ...zegt een werkgever tegen de sollicitant... ...ik heb alleen grote moeite met uw joodzuim. En dan komt er komt iemand binnen. Nou, dat is dat de mannetje nog steeds. Dat dat, hij, lo hij loopt weg. Oh, hij loopt weg. Ja. Oh. oh, hij loopt weg. Ja. En hij schreeuwt van, wat is dat voor iets antisemitisch? antisemitisch ik ga je melding van maken. En dan vervolgens, wat gebeurt er dan? Ja, dan vervolgens, dit is eigenlijk een strip waar ik eigenlijk uh, in het Jodendom... er wordt vaak verweet van ja, de, de, antisemite, de kaart wordt heel snel getrokken... van iets is antisemitisch, dus hier hij solliciteert... en dan wordt verweten dat hij Joods is. Maar ja, wat is de functie? Ze zoeken een nieuwe priester of een pastoor... in dit geval voor de parochie. Dus ja, dan krijg je natuurlijk, hij wordt gewoon gediscrimineerd... want het, hij is gewoon niet uh, geschikt voor die functie als Jood. Want dan zien we vervolgens in een kerk... Ja, in een heeft kerk... u wel een nieuwe pastoor voor onze parochie gevonden. Ja. Een van de gelovige vragen aan de, de, de huidige pastoor kennelijk. Ja. Uh, zo, uh, dit zijn de dingen die jij probeert uh, te maken. Ja, ik, ik probeer zeg maar, een beetje verrassend te, te, te eindigen zeg maar, elke keer. En dat, dat is misschien ook de kern van, van Joodse humor. dat er, altijd, er zit altijd een soort van kern of een, of een bepaalde wijsheid... Of, of iets wat gewoon totaal in een andere context wordt geplaatst... En, ik denk dat, dat mijn strips dan ook wel linken aan de joodse humor. Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik moet het wel snappen natuurlijk. Ik, moet, ik moet, moest snappen dat die jongen wegliep... in plaats van dat, die, ja, ja, ja. dat er een ander binnenkwam. Ja. Want anders dan, uh, begrijp je de clue niet. Maar je, laat, uh, je werkt nu zien in het Etty Hillesum Centrum ja. in Deventer. Ja. En hoe wordt het daar vertoond? Ja, ik heb het uh, laten printen uh, op uh, speciaal uh, piepschuim. En dat uh, geeft eigenlijk een heel gaaf normaal, bijvoorbeeld in Amsterdam... en in Wenen is het uh, mijn strips als soort met behang aan de muur gedaan. Dat is ook heel erg mooi. Maar ik wilde wat meer diepte brengen. Dus had ik bedacht van, ik ga het op uh, piepschuim printen. En het is heel erg mooi in dat Etty Centrum. Het is een oude synagoge. En daar valt het licht heel erg mooi naar binnen via de grote ramen. En dat geeft echt een heel mooi effect met de structuur van het piepschuim. Zeg maar. en het is gewoon lekker groot en ja, lekker dik en diepte... En... Ja, ik denk een hele aparte manier van exposeren. En die Joey Lewis, is dat je enige stripfiguur? Uh, ja, voor de rest maak ik uh, gewoon losse opdrachten van verschillende strips. Gewoon stripstel, maar dit is echt mijn uh, hoofdstrip. En uh, waar hoop je nog op met nou, Joey? Nou, ik wil het liefst dus inderdaad uh, in het buitenland verder doorbreken. En het liefst ja, inderdaad uh, boekjes en uh, dingen uitbrengen. En in Israël? In, in Israël? Ja, dat wil ik ook proberen. Het enige verschil dat ik zie is dat mijn strip echt gaat over de, de connectie van joden in een niet-joodse omgeving. Ik merk van in Israël, daar zit men gewoon in een joodse omgeving, dus daar valt de strip net iets anders. Hoe valt die daar dan? Nou ja, je ziet dat de mensen daar misschien iets minder met het jodendom toch bezig zijn. Maar ja, ook daar heb ik vooral dat ik, zeg maar, eh, mensen die nog een, een connectie hebben met bijvoorbeeld Nederland of inderdaad eh, Zwitserland en Duitsland, dat die inderdaad dan toch wel eh, de strip leuk vinden. Maar er wordt dus dan een andere beleving van eh, jodendom, merk ik. Cartoonist Ben Gershon tot en met 13, 31 oktober is een tentoonstelling te zien in het Etty Hillensum Centrum in Deventer. Hartelijk dank. Het is half twaalf geweest. Dit is Radio 1. E. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is premier Rutte bezig met zijn betoog aan het begin van de tweede dag van de algemene beschouwing. En zometeen gaan we even live vanuit Den Haag horen hoe het er aan toe gaat. Ander nieuws. Het sluiten van vijf kolencentrales, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, is een kartelafspraak. Dat vindt de autoriteit Consument en Markt. In het akkoord zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en tientallen organisaties over de toekomstige energievoorziening. En de toezichthouder zegt dat de vervroegde sluiting van die centrales leidt tot hogere prijzen voor consumenten. Sommige vakanties die zijn geboekt bij OAT gaan gewoon door. Het bedrijf ging gisteren failliet, maar OAT-klanten die vandaag met Transavia zouden vliegen kunnen gewoon weg. Hetzelfde geldt voor mensen die voor vandaag of morgen een busreis bij OAT of een SRC cultuurvakantie hebben geboekt. Alle andere OAT-reizen van vandaag zijn afgelast. Nutritia heeft in China artsen omgekocht. Volgens een Chinese zakenkrant betaalde Nutritia de artsen... om producten van het bedrijf voor te schrijven aan patiënten... ook als die dat niet nodig hadden. Nutritia is een intern onderzoek gestart naar de beschuldigingen. En de Nederlandse Bosjongen is in Duitsland veroordeeld tot 150-uur taakstraf. Die jongen heet Robin, komt uit Hengelo. Twee jaar geleden vertelde hij in Berlijn dat hij met zijn vader al vijf jaar door de bossen had gezworven. En later gaf hij toe dat hij het hele verhaal had verzonnen. De Bosjongen. En dat zijn de hoofdpunten. Gids. De Engelse spin-doctor McBride maakt zichzelf en ook zijn partij Labour te schande. Dat zometeen. Eerst naar de politieke actualiteit. Premier Rutte die namelijk vandaag zijn zegje mag doen tijdens de algemene beschouwingen. Om half elf klom je achter het spreekgestoelte. en politiek verslaggever Margreet Boer volgt dat debat op de voet. Goedemorgen, Margreet. Goedemorgen. Wat heeft hij tot nu toe gezegd? Nou, hij probeert vooral eh, tegen de oppositie te zeggen. Eigenlijk zijn wij het heel erg met elkaar eens. Want we hebben allemaal hetzelfde doel. Hè? We willen Nederland beter maken en er moeten meer banen komen. En je merkt dat de premier er heel rustig bij staat. Eh, echt als een premier zou je kunnen zeggen. En hij begon zijn betoog ook door te zeggen dat eh, Nederland aan het veranderen is. En dat is ook nodig om krachtig te blijven. En dat dit kabinet ook heel veel realiteitszin heeft volgens Rutte. En daarom staat hij ook open voor de ideeën van de oppositie. Ben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 zich op deze manier hier in de kamer verantwoordelijk voelen voor de oplossingen van de grote problemen waar ons land voor staat. En het kabinet staat open voor ideeën, voor opvattingen, voor suggesties. Uiteraard binnen de mogelijkheden ook van de financiële ramingen om de groei weer op gang te brengen en te zorgen voor een evenwichtige fatsoenlijke inkomensverdeling. Want dat is de opgave voorzitter waar wij gezamenlijk voor staan. Meneer Buma, premier zegt hij zoekt naar draagvlak. Voor het beleid. En de vraag dus is of er überhaupt een meerderheid uiteindelijk bij de wetgeving zal zijn... die de grondslagen van het regeerakkoord verder gaat helpen. En mijn vraag is dan ook, als er gesproken wordt... is de minister-president bereid om ook naar de grondslagen van het regeerakkoord te kijken? Want daar is het fout gegaan. Het heet eerlijk delen in de grondslag, maar het is nivelleren. Het heet begroting op orde, maar het is belasting omhoog. Het heet groene groei... Maar dat betekent grotere overheid. Dus als we spreken met elkaar hier vandaag in dit debat... en de premier zegt, ja, wij begrijpen dat er draagvlak moet komen... is hij bereid ook daar de grondslagen van de coalitie bij te betrekken? Dit kabinet is bereid om met deze Kamer en ook in de Eerste Kamer... te praten over de maatregelen die wij voornemens zijn te treffen. Maar dan laat ik even de kwalificaties... die de heer Buma aan dat beleid geeft voor zijn rekening... want anders moet ik heel uitvoerig op al die impliciete uh, uh, verwijten reageren. Ja, dat is uh, premier Rutte dus. En uh, Buma is er nog niet gerust op. De andere partijen ook nog niet. Maar je merkt wel dat Rutte ze echt toe, uh, toenadering tot, tot de oppositie zoekt. Ja. Werd hij veel geïnterrumpeerd meteen al, Rutte? Ja, het begon al vrij snel. Nadat u vijf, zes minuten had gesproken begon de interrupties. Maar je merkt heel duidelijk dat hij uh, steeds zegt... Uh, mensen, we hebben hetzelfde doel. Dus er moeten toch oplossingen zijn. Dus hij doet het echt wel heel erg handig, die interrupties van de oppositie. Uh, de oppositie is op zich uh, niet erg tevreden nog natuurlijk. Maar hij, hij staat vriendelijk en, en, en, uh, en positief te woord. Geert Wilders, een van de andere oppositiepartijen... die had een hele andere vraag aan Rutte. Die vroeg eigenlijk, in welke wereld leeft u nou? eigenlijk meneer Rutte, kijk nou eens ook naar de, de peilingen. Niemand vertrouwt u meer en eh, de mensen lopen gewoon bij u weg. En ook dan antwoordt Rutte heel rustig en helder. Het grote verschil, voorzitter, tussen mij en Geert Wilders is... dat ik niet ga en ook Diederik Samsom niet gaat... voor de korte termijn electorale winst in de peilingen. Wij zitten hier voor Nederland om dit land sterker te maken... om in deze zeer zware crisis die crisis het hoofd te bieden, de noodzakelijke maatregelen te nemen... en dat onderweg de mensen niet met gladiolen langs, langs de kant staan, dat accepteer ik. Ja, je merkt dus dat Rutte niet uit is op een clash, ook niet met Wilders, ook niet met de andere oppositiepartijen. Hij probeert daar doorheen te laveren met een uh, hele uh, rustige en uh, ja, positieve houding en om steeds te zeggen: ik wil doorpraten met iedereen. En hij werpt dus nergens eigenlijk op dit moment uh, belemmeringen op. En dat maakt dus voor de oppositie best wel lastig om, uh, om heel fel dat debat in te gaan. Ja, maar goed, we zijn pas een uur bezig. Werpt nergens belemmeringen he. op. Hij staat open voor suggesties, maar laat hij ook echt de ruimte. Um, ja, eigenlijk wel. Al is het debat natuurlijk nog maar heel kort uh, op gang. Hij uh, heeft wel gezegd dat het begrotingstekort natuurlijk een probleem is... wat opgelost moet worden. Daar blijft hij voor staan. En verder uh, ja, is er nog niet heel concreet over allerlei maatregelen gesproken. Is het vooral de intentie van de premier... laten we nou toch uh, goed kijken. We gaan toch eigenlijk allemaal voor hetzelfde. Nederland moet sterker worden. En uh, daar kan toch niemand wat op tegen hebben. Hè? Dat is dus een beetje zijn, uh, zijn houding op dit moment. Ja, en in de loop van de dag moet dan blijken... of, of er toch wat meer felheid in het debat gaat komen. Politiek verslaggever van de NMS, Margreet Boer. Hey.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 Mooi nummer blijft dat toch, hè? Bruce Springsteen. Oeh. I'm on fire. Daar, Vara. De Gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank De Rood, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar Groot-Brittannië. Wat is er aan de hand? Daar is deze week een, boet, een boek uitgekomen dat nogal wat stof doet opwaaien. Het gaat om Power Trip. A Decade of Policy, Plots en Spin. Het zijn de memoires van Damian McBride. Hij was in, in, in 2009 raakte hij in opspraak. Want het kwam toen uit dat deze McBride, hij was spindokter van premier Gordon Brown. Hij, hij was plannen aan het smeden tegen conservatieve kopstukken. Wat was hij nou van plan? Hij wilde via weblogs valse geruchten verspreiden over buitenechtelijke affaires, onder andere van David Cameron. This is the of all home goals. Gordon Brown got into 10 me spin. is Het werd een enorm schandaal, je hoorde daar de politiek verslag geven van Sky News in, in 2009. Hij wees er fijntjes op dat Gordon Brown, ja, hij had campagne gevoerd, eh, juist met de belofte om een eind te maken. Aan al het gespin. En toen kwam deze vunzigheid naar buiten van zijn topadviseur. Brown zelf die hield vol dat hij er niets van wist. Maar zijn Labour-partij kreeg een enorme politieke dreun. Hij verloor ook de verkiezingen. Een heel pijnlijke episode. En daarna is Gordon Brown een beetje uit beeld verdwenen. Nou, sinds een jaar is hij dan onbezoldigd. Dat wel de speciaal gezant van de VN voor het onderwijs. En wat is er gebeurd dan met die spin-dokter McBride? Ja, die was, die was uh, ineens foetsie eigenlijk. Uh, een beetje ondergedoken misschien wel. Uh, tegenwoordig doet hij de PR van een katholieke hulporganisatie. En hij helpt dus tijd om, uh, nou, om deze memoires te schrijven. Een voorpublicatie daarvan uh, werd uitgegeven door, door de tabloid The Daily Mail. Die drukte dat af. Nou, en bij Labour werden zijn ontboezingen met angst en beven gelezen in die krant. Want ja, dat zou oude wonden openrijten, oude vetes oprakelen. En dat allemaal vlak voor de jaarlijkse groepen. Grote maar voordat we het over het boek gaan hebben, wat voor type? was dat of is dat, die McBride? Nou, hij was natuurlijk bezig om uh, um te spinnen tegen de conservatieven, maar ook heel erg in zijn eigen Labour-partij. Hij werd ook wel Mac-Poison genoemd. Hij was een, een ster in het zwart maken van mensen binnen zijn eigen partij. Labour-politici werden beschouwd als uh, niet loyaal aan zijn baas, aan Gordon Brown. Die konden een mes in de rug verwachten van uh, Damien McBride. Hij verspreidde uh, geruchten, allerlei toespelingen om die politieke vijanden onderuit te halen in de media. Nou, volgens Formatius uh, Voormalig Labour-minister Tessa Jowell was zijzelf samen met veel collega's juist bezig met het bedrijven van fatsoenlijke politiek, maar McBride die maakte dat kapot. En dan je get it corrupted by somebody like this uh, who then markets his memoirs and you know stuff he should be ashamed of just to coincide with our Labour Party conference. That's not decent politics. Wat McBride doet zegt deze oud-minister, is met dat boek gaat hij de boer op met zaken waar hij zich voor zou moeten schamen... en dat ook nog eens vlak voor de partijconferentie. Het is onfatsoenlijk. Ja, die Joe gaat goed keer. Noem eens een paar sciante voorbeelden uit het boek. Nou, je, wat, waar hij over schrijft bijvoorbeeld... is dat hij in het geniep inlogde... in de mailaccount van, van zijn baas, van Gordon Brown. Vervolgens lekte hij dan vertrouwelijke informatie uit de inbox... om opponenten van zijn baas in discrediet te dat begrijp brengen. Ik niet, dan, dan, ja, dat kunnen dan bijvoorbeeld plannetjes zijn... die andere ministers, staatssecretarissen, politici naar Brown stuurden. En daar kon hij dan een beetje in spitten. En daar juist... Ja, de, de Vervelende stukjes kon hij dan lekken naar de media. En McBride die geeft ook een hele opsomming van rivalen voor het partijleiderschap. Waar Gordon Brown natuurlijk ook op zinde. En die wist hij dan met vuile trucs uit de weg te ruimen. En zo schreven de kranten in 2005 over een bittere ruzie... tussen de minister van Binnenlandse Zaken, toen de tijd Clark... en een adviseur van Blair. Uiteindelijk werd Clark door Blair de laan uitgestuurd. En dat was een ruzie die was van A tot Z door McPoison... Maar dan toch de belangrijke vraag: deed McBride dat in opdracht van zijn baas? Uh, hij, hij ontkent dat. Uh, laatst was hij te gast bij, uh, bij Newsnight bij Jeremy Paxman. En daar vertelde hij dat hij opereerde in de schaduwen, dat hij heel veel in de kroeg zat met journalisten en dat Brown geen, dat Brown geen, geen flauw idee had waar hij mee bezig was. He didn't, he didn't understand how I operated. That's the truth of it. I regarded myself as being responsible for giving him an unparalleled relationship with Sunday newspapers. So that they didn't attack him. Did Ed Balls and Ed Miliband know what you were up to? No, even even less than Gordon would have done because they didn't work with me on a day to day basis. Ja, Wat hij eigenlijk vertelde is, Brown die maakte gebruik van zijn hele goede contacten met de, met de zondagskranten en hij vond het eigenlijk allemaal best. Want hij, die McBride zorgde ervoor dat, uh, dat de zondagskranten Brown niet, uh, niet aanvielen. En volgens McBride wist ook Ed Milliband, dat is de huidige uh, leider van, van Labour, uh, wist niks van die vuile spelletjes. Nou, Tessa Jal, je hoorde haar net, die oud Labour-minister, die is er juist zeker van dat Milliband wel wist wat er gaande was. Maar sinds hij de leider is van Labour, heeft hij zulke vuile prakten uitgebannen, dat zegt Tjao. Wat denk je, wordt McBride financieel beter door deze verschijning van het boek, die publicaties? Uh, nou, daar is hij wel vrij, vrij duidelijk over. Hij, hij schijnt meer dan 100.000 pond te hebben gekregen van de Daily Mail voor die uh, voor publicaties. Hij vertelde trouwens bij Newsnight dat hem het dubbele was geboden om dit boek vlak voor de verkiezingen in 2015 uit te brengen, om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Labour. Daar... Zat hij dan niet helemaal op te wachten? Want hij wil nog steeds dat Labour een grote partij is. Dat ze de regering vormen. Uh, en wat McBride doet, uh, uh, hij biedt zijn verontschuldigingen aan aan de mensen uh, van wie hij de carrières kapot heeft gemaakt. Are you sorry? Yeah, deeply. And I, you know, I do feel ashamed. I do feel sorry to those individuals whose careers I affected. Damien. Uh, Mac Poison. Uh, ik bedoel uh, McBride. Ja, hij schaamt zich uh, <laughs> en hij zegt sorry. En dan vang ik de nood. Hartelijk dank. Train is een groep uit Californië. Dat weet ik zeker. En dit is het nummer Bruises. Het is een hit van dit jaar van train. Ze blijven maar doorgaan. Ze begonnen. En toen dacht iedereen na het succesvolle begin. Het is afgelopen. Maar nee oh, Ze kwamen terug met dus een sterke comeback. De gids.fm Hey, grensrechter, dat was wat u hoorde roepen. Het is het slot van een opmerkelijk filmpje over een grensrechter. En wie naar een website kijkt waarop dat staat, die ziet het volgende. Een grensrechter in het amateurvoetbal bereidt zich voor op een wedstrijd. Hij kleedt zich om en oefent wat met de vlag. Maar dan vervakt hij zijn vlag door wurgstokjes. En oefent daar nog wat mee, op dezelfde manier als dat hij met die vlag oefent. En dat doet hij voordat hij het veld oploopt. En de boodschap is duidelijk, hij wapent zich tegen de agressie die er mogelijk te wachten staat. Bij mij zit Ernst Teulen, hij is muzikant en hij speelt de rol van de grensrechter in het filmpje. En ook uh, Johan Dollekamp, hij is voorzitter van de COVS. Dat is de Belangenvereniging voor grensrechters. Heer, goedemorgen. Ja. Ernst, je hebt dit filmpje gemaakt samen met een paar creatieve jongens. Waarom? Uh, nou, ja, het was eigenlijk naar aanleiding van de, van de dood van die grensrechter... die Richard Nieuwenhuizen. Uh, ja, toen, toen hebben we daarover gesproken. En we voetballen zelf ook. Dus uh, dat, dat houdt je dan bezig. En ja, op een gegeven moment zoek je, zoek je dan uh, een manier om, om, dat, uh, om dat vorm te geven. De, dus wij, wij, zagen die, wij zagen eigenlijk ja, dat geweld. En die, dat zagen we wel, maar we zagen, zaten eigenlijk vooral te denken aan... hoe, hoe is het dan voor zo'n man? Weet je wel, dus daar... Dat was voor ons eigenlijk een beetje... En was toen het idee met die vlag en die wurfstokjes... Die, die, die, die, die parallel die er dan is, was dat meteen geboren of niet? Nee, niet meteen. Nee, we, we hadden, uh, eerst eerst was eigenlijk, zaten we te denken om allemaal overtredingen te laten zien... maar dat, dat sloeg eigenlijk niet zozeer op die man zelf. En toen hadden we zoiets van... ja, oké, okay, hij zit in zijn kleedkamer, wat doet die man dan? Hij heeft alleen maar die vlag. Dat ja. is zijn ding. En dan moet, dan moet hij het mee doen ook in het veld. Maar als, het, ja, dat, als je dat kan transformeren in een soort wapen... dan hadden we zoiets, ja, dat, dat is ook wel een mooie... dat die man, hij wil niet leidzaam zijn. Hij Op die vlag dan is, het, dan is het dan allemaal vrolijk om te bekijken... maar dan in één keer dan, dan slaat de sfeer van het filmpje helemaal om. Dat is ja. ook de bedoeling natuurlijk, hè? Ja, dat is de bedoeling, maar we wilden hem ook, ook power geven, weet je wel. Het is, niet, uh, het is gewoon een mens die het leuk vindt om te doen... en die laat zich niet wegdrukken. Uh, niet om, niet om wegdrukken. te sorteren. Nee. Nee, maar je hebt zelf gevoetbald, ook wel eens gevlagd? Ja, nou ja dat moest dan hè, in het amateurvoetbal. Als je ernaast staat, dan moet je vlaggen. En uh, ja, wat, wat, ik, wat mij altijd erg opviel is dat je als grensrechter... sta je met je rug naar het publiek. En, en dat maakt het voor het publiek op een of andere manier... Nou ja, publiek, hè, bij amateurvoetbalwedstrijden staan ja. er al een paar mensen. Maar die staan dan in je nek te schelden. En dat is heel vervelend. Maar dan draai je het toch om, dan weet je toch wie het is? Nee, want je moet opletten op het veld. Ja, ja, ik vond het altijd niet. redelijk moeilijk om te lachen. Ja, als de bal aan de andere kant is, niet natuurlijk. Nee, dan niet. Maar dan hebben ze het ook niet zo tegen je. Maar als jij vlagt, dan is het altijd verkeerd. Trouwens ook mensen van je eigen team, hè? Meneer Dollekamp, vorige week was het weerhaak. In een bos bijvoorbeeld. Toen werd een grensrichter door geweld gewond. De week daarvoor was een in het zaalvoetbalslachtoffer. Welk gevoel krijgt u bij dit filmpje? Nou, ik denk dat dit filmpje een heleboel duidelijk maakt. En de symbolische brugstokken die dan gehanteerd worden. Nou goed, die neem je even met een korreltje zout. Maar ik denk dat het goed is dat mensen worden geconfronteerd met deze beelden. en tot nadenken stemt. Ja. En, en, en uw organisatie, gaat hier iets mee doen? Nou, wij hebben eh, het filmpje op onze site gezet. Al onze leden die kunnen er kennis van nemen en onze bezoekers ook. En eh, we hopen dat dit een, een positieve uitwerking heeft. Op het moment dat ik die, die grensrechter zie zitten in die kleedkamer... Waarop, eh, dan bereidt hij zich voor op de wedstrijd met die vlag... en dan laten die workstokjes. dan denk ik, dat is een eenzame man. Is een grensrechter ook eenzaam? Nou, in, in werkelijkheid is de uh, grensrechter eenzaam als hij langs de lijn staat. In de kleedkamer is hij nooit alleen, want dan bereidt hij zich voor samen met zijn team. En tenzij hij dus een neutrale assistent is, dan is hij met zijn scheidsrechter en met zijn collega assistent... Uh, ...breiden ze zich voor maar goed, goed, te dat restenrijd. is wel de metafoor natuurlijk die gebruikt is voor iemand die als hij als langs de lijn staat om te vlaggen... ...tamelijk eenzaam is. Dat klopt. Hij is helemaal eenzaam. En zoals net gezegd werd, uh, moet hij heel veel uh, verwerken als die uh, vlag dan... En dan komt er een stroom aan kritiek over hem heen. En de beslissingen is nooit goed. Want er zijn altijd supporters van de tegenpartijen die achter hem staan. En aan de andere kant van het veld is dat de tweede helft weer precies andersom. En is er een wens van die grensrechters om zich beter te beschermen tegen agressie? Nou, dat zal een hele moeilijke zaak zijn. De clubbestuurders uh, moeten ervoor zorgen dat de grensrechter uh, optimaal zijn functie kan uitoefenen. En daar schort uh, links en rechts nogal eens wat aan. Maar kunnen grensrechters zichzelf niet wapenen op de mm, een of andere manier? Ik denk dat dat praktisch gezien heel moeilijk is. Nou, je kan bijvoorbeeld naar... Weet ik veel, karate of zo. Uh, nou, dat lijkt mij niet de bedoeling om sport op deze manier te gaan bedrijven. Maar agressietrainingen bestaan natuurlijk ook. Ja, op die manier zou je een beetje kunnen voorbereiden. Maar ik denk niet dat dat de basis mag zijn... om als uh, functie als uh, grensrechter in te gaan vullen. Nee, dat was ook niet echt wat wij ermee bedoelden, hoor. Nee, Want, maar goed, ik van het een komt het ander natuurlijk staan. hier. Ja, nee, ja. dat, dat, dat, ja, dat is ik. Het is een soort, oké, okay, ik weet wat gaat komen. Ik ga er tegenaan en ik laat me niet... Uh... Ik laat me niet gek maken, zoiets. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Meneer Dollenkamp, er zijn nieuwe regels gekomen... om dat geweld tegen de arbitrage in te dammen. Bijvoorbeeld een, een tijdstraf in het amateurvoetbal... bij de eerste gele kaart. Bent u daar blij mee? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Uh, wel met het invoeren van de maatregelen van de tijdstraf... maar niet de maatregelen daarna. Uh, een tijdsdag op zich is een prima signaal om iemand even uh, tot nadenken te stemmen. Maar de consequentie uh, van de huidige maatregel is dat na tien minuten... de betreffende speelster of speler weer het veld in mag. Uh, Begaat hij weer een overtreding waarvoor de gele kaart staat... dan wordt dat beloond met de rode kaart. Dat betekent dat hij het veld uit moet. Ja. En daarna is, daarmee is de kans af. Dat betekent gewoon dat er dan geen sancties zijn. Geen enkele strafmaatregel. Bij een directe rode kaart wel, maar tijdstraf niet. En wij vinden dat op zich een, een slechte zaak, want op die manier steek je de kop in het zand. Wat zou je willen? Een, een, een strafmaatregel van hoeveel wedstrijden? Eh, nou nee, ik vind, ik vind dus uh, dat uh, wanneer iemand een gele kaart krijgt, weer een gele kaart en een rood. Dat betekent dat is een rode kaart en dat moet gewoon de tuchtrecht van de KVB of van toepassing zijn. De clubs moeten dat verplicht melden aan de KVB. Maar die tuchterrecht heeft waarschijnlijk veel te veel te doen. Nou, er wordt heel veel terugzaken worden... de administratief afgedaan... door de medewerkers op de district. En dat zou in dit geval ook kunnen? Dat zou in dit geval heel goed kunnen. En dat zou dus moeten. En dat heeft u aangekaart? Wij hebben dat aangekaart. Ik heb dat meermalen aangekaart. En wij zullen dat blijven aangekaart. Maar de KNVB geeft geen gehoor? Eh, de KNVB wil daar op dit moment nog niet aan. Ze willen eh, eerst een jaar met deze maatregelen werken. En na een jaar zullen ze wel gaan evalueren... en hopen dat eh, deze maatregel... dan eh, wordt ingevuld zoals wij dat graag willen. Nou komt Rotterdam met het project... Veilig Sportklimaat, waarbij jonge spelers van amateurteams via professionele begeleiding... beter in de hand moeten worden gehouden. En daar komen dan ook rond de velden borden... met daarop de omgangsregels. Is dat een goed begin? Nou, ik denk dat het bij een begin blijft... en dat er geen verval zal hebben. Want elke... Sportcomplex waar ik kom hangen grote borden met sportiviteit en respect. En de uitwerking daarvan is zo minimaal. Dat is slechts een signaal. Ja, de, de, realiteit is wat anders, de realiteit is dat de verenigingsbesturen en de leiders en de trainers... die moeten gewoon hun jeugd opvangen en op de juiste momenten inspringen... en maatregelen durven te nemen tegen de jeugd. En niet het zover laten komen dat alles uit de hand loopt. Ernst, de film die staat nu op de website van deze scheidsrechtersclub. Zijn er meer reacties? Uh, ja, nogal. Ja, we hebben, we hebben bij, uh, Gelijk, toen het, <coughs> toen het filmpje klaar was, uh, hebben we al een aantal, op een aantal sites gestaan... van AT5 en HP De Tijd, yeah. onder andere... Wat vinden scheidsrechters er zelf van? <coughs> Is dat bekend? Ja, de, dat is wisselend. De, de ene die, die ziet er een hele mooie metafoor in voor hoe hij zich voelt. En, en de andere, die zeggen van: Nou ja, wat meneer Doldenkamp ook zei, ja, maar we zitten nooit alleen in een, in een kleedkamer. Nou, nou, en die nou, gaan helemaal daarop in. Die gaan het er letterlijk opvatten eigenlijk. Wat men over het algemeen wel vindt, is dat het een, een aangrijpend filmpje is. En, en dat is eigenlijk alles wat wij, wat wij hebben geprobeerd. Want wij zijn natuurlijk geen experts of zo, maar wij wilden wel een, een heftig en de ding neerzetten. Die heeft de ja, daar hebben we het in? ook naartoe gestuurd. En die, uh, daar kregen we een redelijk formele reactie op... Van dat dit niet de manier was uh, waarop ze respect voor grensrechters uh, wilden uitdragen. Ze vonden die vechtstokjes, ja dat, dat ging hun te ver. Nou, dat snap ik ook wel een beetje. Dat, het staat op websites. Het, uh, het, staat, uh, het zou natuurlijk ook bij lezingen gebruikt kunnen worden... Ja, nou dat is uh, inderdaad ook nog iets wat, uh, wat gebeurt. Ja, Baks die schrijft een boek over voetbalgeweld. Dat komt binnenkort uit. En die gaat het bij zijn presentaties van het boek gaat hij dat gebruiken. En het is ook, er uh, uh, komt ook een forum uh, ja. ter nagedachtenis van, uh, van Richard Nieuwenhuis in Almere. En daar wordt het filmpje ook vertoond. Dus ja, het, uh, het uh, grijpt wel om zich eens. Hartstikke leuk. Hartelijk dank, Ernst Teule, de maker van het filmpje... over het geweld tegen scheids- en grensrechters. Maarten Bak, denk ik. Hè? Ja. En uh, Johan Dollekamp van de COVS, de Centrale Organisatie voor Voetbalscheidsrechters. En waar plof je nog op de bank voor vanavond? Altijd leuk, althans de vragen die ze opwerpen. Factcheckers, vanavond over stress. Hoort Nederland steeds gestrester? Onder andere beantwoord door Janine Arbering, presentator van Vroege Vogels... die vorig jaar in het programma Wie is de Mol gewond raakte aan haar rug. En ook de relatie tussen stress en haar. En dan niet Janine, maar haar op je hoofd. Is die relatie daarvan? En wat zegt die relatie dan over mij? Vanavond opheldering in Factcheckers om 9 uur op Nederland 3. Nou, er is er nog van alles en nog wat op de televisie. U zoekt het uit. Ik wens u veel plezier. Surf naar gids.fm. En graag tot morgen. Dag.